René van Brakel met het NOS-journaal. De verdreven Egyptische president Mubarak... heeft leger en politie nooit opgedragen te schieten op betogers. Dat heeft de hoogste militaire leider van het land gezegd. Afgelopen week moest de legerchef getuigen in het proces tegen Mubarak... maar zijn getuigenis was achter gesloten deuren. Tegen de pers heeft de militaire leider nu gezegd... dat Mubarak geen opdracht heeft gegeven om op actievoerders te schieten. Niemand heeft ons gevraagd het vuur te openen... lichtte hij zijn verklaring bij de rechtbank toe. Als Nimo staat onder meer terecht voor de dood van 850 betogers tijdens het protest op het Tahrirplein in Cairo. Hij riskeert de doodstraf. Het protest in Amerika tegen de oneerlijke verdeling van de rijkdom breidt zich verder uit. In Los Angeles hebben honderden mensen een kamp opgeslagen tegenover het stadhuis. Ook in Boston, Washington en andere steden zwelt het protest aan. De actie tegen de hebzucht van het bedrijfsleven begon twee weken geleden in New York. Gisteren werden bij een protestmars 700 betogers opgepakt... omdat ze over de autobahnen van de Brooklyn Bridge liepen. Op een kleine twintig demonstranten na is iedereen weer op vrije voeten. Ze moeten zich nog wel verantwoorden, onder meer voor het verstoren van de openbare orde. Patty Coat was gisteravond de grote winnaar bij de uitreiking van de John Crycomb Musical Awards. De musical met Chantal Jansen werd uitgeroepen tot beste musical van het jaar. Het verhaal gaat over een meisje dat in de jaren vijftig naar de grote stad trekt om beroemd te worden. De prijs voor beste mannelijke hoofdrol ging naar John van Eert... voor La Cage a Foll. Bij de vrouwen won Lone van Roosendaal voor haar hoofdrol in Zorro. En de Musical Award voor beste regie had dit jaar twee winnaars. De regisseurs van Petty Coat en Soldaat van Oranje... waren volgens de jury allebei even goed. Het weer kans op mist en het koelt af naar graad of tien. Overdag opnieuw veel zon. Het wordt tussen de 19 en 23 graden. Vanaf dinsdag buien en een stuk frisser. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. KRO's Nacht van het Goede Leven. Ja, welkom terug. Onze eerste minuten van dit uur zijn... Uh, trouwens, ik moet nog eventjes de heren bedanken... want ze staan hier naast me, eindelijk met een verdiend biertje. Heren, hartstikke bedankt, hè. Het is ah, Oké okay dan, ja, de reigers. Goed, uh, en nu gaan we over naar de Stratofoon. Uh, in concreto te vinden op het Javaplein en de Javastraat in Amsterdam-Oost. En virtueel op www.stratofoon.nl. Verhalen van gewone mensen uh, uit een gewone buurt. Kleine portretjes gemaakt door Katinka Beer en Mar Maartje Duin. En hier het verhaal van uh, Jagoda, die op haar veertiende uit Polen naar Nederland kwam. Stratofoon. Stratofoon. Stratofoon. Korte luisterportretten uit Amsterdam-Oost. Portret nummer 16, de geur van groenten. Het eerste wat je ruikt is versheid, schoonheid. Ik ruik ook gewoon de groenten. Wat ruik je hier? <lacht> Het is toch heerlijk als je zo ontvangen wordt in de winkel? <lacht> Kijken we hier ook bij de volgende. Ja, laten we even hier kijken. In Polen roken het over het algemeen naar chloor in de winkel: een soort van poederachtig iets wat ze ergens in de hoek strooiden tegen ongedierte en om het schoon te houden. Ja, het is zo kleurrijk. Het is zoveel kleuren. Als kind was ik gewend om een hele schap met één product te zien. Ik had op mijn 33ste in Polen er heel anders bij kunnen zitten dan wat ik nu doe en waar ik ben in mijn leven. Vrouwen staan al om 1 uur in de keuken om, om de soep, het hoofdgerecht en alles op tafel klaar te zetten. En ik, ik vond het altijd gewoontjes. Dat was een van je taken die je moet volbrengen op een dag. en zou me weinig andere kansen bieden om andere dingen te doen of iets, te, iets anders te beleven dan, dan het gas voor huis. Misschien had ik gewoon grotere plannen in mijn leven. kant maaltijden. Alle soorten, maten, geuren, smaken, alles wat je kan hebben. Niet het harde werken en het urenlang in de keuken staan. Dat hoeft allemaal niet. Ja, dat is fijn. Ja, ik vind het ik vind winkelen vind ik ook heel fijn. waar de meeste mensen heen kwam hebben, een, op een hele drukke zaterdagochtend uh, of middag bij de Abbesheim. Vond ik heerlijk tussen al die mensen. Ik vind het uh, helemaal geen punt om te wachten. Ik vind het helemaal geen probleem om elke verpakking te bekijken. Helemaal geen punt. De Stratofoon. Deze week gemaakt door Maartje Duin. Straks aan het einde van de uitzending nog een mooi klein portretje van de Stratofoon. Gaat u mee naar het theater. Naar het beroemdste theater echtpaar sinds 1962. Jezus Christus, zoon van... Oh, jezus. Sukkel! Je bent een sukkel! What a dump! Hé, hey, waar is dat uit? What a dump. Ah, kom op, waar is dat uit, je weet wel. Waar is dat godverdomme uit? Wat ik net zei, wat ik net deed. What a dump. Wat, waar is dat uit? Kom op, het is een of andere Bette Davis film, Stommer. Het is een of andere Warner Bros film-epos. En niemand vraagt jou ieder woord epos te onthouden. Eentje, maar ja, één klein pest -epos. Je bette Davis krijgt buikvliesontsteking aan het eind. De hele film door draagt ze die krankzinnig smart gebruik... en dan krijgt ze buikvliesontsteking. En ze is getrouwd met Joseph Cotton of zoiets. Zo iemand. Zo iemand. En ze wil al naar Chicago... want ze is verliefd op die acteur. God ja. Met, die, met dat litteken. Welke acteur? En dan komt ze... Ja, voelt ze zich niet goed en dan, dan, dan gaat ze aan de kaptafel zitten. Wat voor heet? Hoe heet die film nou? Ik wil weten hoe die film heet. Ze, ze zit aan de kaptafel, ze heeft die buikvliesontsteking... ...ze probeert lipstick op te doen, er gaat iets meer smeert het hele gezicht onder... ...en ze besluit toch naar Chicago te gaan. Naar ah, Chicago. Hij heet Chicago. Hé, wat, hoe? Die, die film, die heet Chicago. God alle Weet jij dan helemaal niks? Chicago is die musical uit de jaren dertig met hoe heet ze in de hoofdrol. Weet je dan helemaal niks? Ik heb toch niet alle films onthouden? Weet die... je, am... Stil nou, hou nou op. Die film. Betty Davis komt na een zware dag thuis van de supermarkt. Ja, ik zit in de supermarkt. hè? Eh? Ja, nee, ze is huisvrouw, ze doet boodschappen. Ze komt dat karige woonkamertje binnen van die karige woning... wat die karige Jozef Cottenworth er heeft gekocht. Zijn ze getrouwd? Ja, ze zijn getrouwd, met elkaar. Sukkel. Ze zet de boodschappen neer, ze kijkt om zich heen... en ze zegt... What a dump. Oh. En ze is niet gelukkig. Oh. Hoe heet die film? Maar ja, ik weet het echt niet. Ik denk nou eens nou... na. Liever, ik ben moe. Het is laat. Het, oh, het, trouwens... Ik begrijp niet waar jij moe van bent. Je hebt de hele dag niks gedaan. Geen colleges of wat ook. Ja, maar ik, ik ben gewoon moe. Als jouw vader niet iedere zaterdagavond die barganaan oh, op touw zet. Dat is wat erg voor ja, je. Ja, dat is toch zo? Oh. Je hebt niks gedaan. Je doet nooit wat. Je bemoeit je met niemand. Je zit er maar en praat. Ja, wat moet ik dan doen? Moet ik soms net zo doen als jij? Moet ik de hele avond iedereen in zijn gezicht lopen te balken? Ik balk ja? niet. Oké, okay, je balk niet. Ik balk okay, niet. zeg toch dat je niet balk. Liever, doe mij eens een borrel. Wat? Doe me een borrel. Nou, van één slaapmutje gaan we vast niet dood. Een slaapmutje? Doe niet zo belachelijk. We krijgen bezoek. We krijgen wat? Bezoek! Bezoek! Bezoek? Ja, mensen. Wij krijgen mensen op bezoek. Wanneer? En nu. Lieve god, Marta, weet je wel hoe laat het is? Wie komen er dan? Hoe heet het ook weer. Nee. <lacht> hoe heet het ook weer. Wie, hoe heet het ook ah. weer? Ik kan niet op hun naam komen, George. Je hebt ze vanavond zelf ontmoet. Hij is van de wiskunde of zoiets. Mag ik nou, niet zijn? Alsjeblieft, zijn een borrel. Ja, hij is, hij is van de wiskunde, hij is een jaar of 32, hij uh, is blond. Is knap. Ja, hij is knap. En het vrouwtje van hem, dat, uh, ja, dat is zo'n muisetjepje zonder heupenfiets. Oh, oh. Weet je het weer? Ja, uh, vaag. Martha, maar waarom komen ze, gosh, nu nog hier naartoe? Ja, Omdat papi zei de waarde voor ze moeten zijn, daarom. Oh. Mag ik nog alsjeblieft, die borrel? Ah, ja. dank je. Ja, maar Puppie waarom nu? zei dat... Marta, dat is al maat. Te moeten ja, ...maar je vader bedoelde vast niet... ...dat we de hele verdere ja. nacht met die mensen moesten blijven opzitten. Ja. Eh, we hadden ze toch ook voor een zondag kunnen vragen of zo? Nou, slaap dus maar. Trouwens, dit is zondag, zondag heel vroeg. Ja, ja, dit is toch belachelijk, Marta? Nou, er valt niks meer aan te doen. Ja, oké, nou, oké, okay, okay. waar, waar zijn ze? We krijgen mensen. Waar zijn ze? Ze komen zo. Zijn ze misschien thuis eerst nog wat gaan slapen of zo? Ja, ze zijn er zo. Martijn, ik zou het op prijs stellen als je me af en toe het een en ander vertelt. Je moet niet meer voortdurend met van alles en nog wat overvalt. Ik overval jou niet voortdurend met van jawel, alles. Je overvalt me altijd achter van alles. Ach, Sjorsi, altijd. Ja. appelflapje ja. van me. Wat is er dan? Zit hij te mokken? Hé, hey, kijk maar eens aan. Hij ja. nee, zit te mokken. Laat, Echt laat maar, maar Marta, laat maar, hey. maar. Oh, nee. Hé! Na dit! Over tien jaar hoor! Nee, over hoor! Over Wat is er met je? Vond je dat niet leuk? Ik vond het om te brullen! Ja, het was heel leuk! Echt om ja, te brullen, leuk, maar jij vindt er weer niks aan, hè? Ja, ik vond er niks aan. Ik, het was, ik moest wel lachen, het was best leuk. Oh, je kwam niet meer bij, toen je het vanavond voor het eerst hoorde. Het was best leuk, Marta Je kwam verdomme niet meer bij. is echt grappig, Marta Het was om te brullen! Ja, het was echt een grappig, ja. Ja, ik word kotsmisselijk van je. Wat? Dat ik kotsmisselijk van oh, je God, hoor. Dat vind ik niet aardig om tegen iemand te zeggen. Dat vind jij niet wat? Niet aardig om tegen iemand te oh, zeggen. Oh, ik vind het leuk dat jij boos bent. Ik geloof dat ik jou dan het leuk vind. als jij boos bent. God, we bent toch een zak. Jij hebt het niet eens. Het... Lef. Ik kan zelf wel op mijn woorden komen. <laughs> Doe, doe eens ijs in dat glas. Jij doet nooit ijs in dat glas. Waarom is dat? Je doet altijd ijs in je glas, maar jij vreet het op, vandaar. Dus die hebbelijkheid van je. Jij koudt op je ijsblokjes. Net een kokker spaniel kost je nog eens die grote tanden van je. Het zijn mijn eigen grote tanden. Eh, niet allemaal, niet allemaal. Ik heb meer eigen grote tanden van mezelf dan jij. Twee dus meer. Of twee meer is een heleboel meer. Nou, waarschijnlijk wel. Waarschijnlijk is dat een hele prestatie op jouw leeftijd. Nou, hou op. Of ben je ook zo jong niet meer? Ik ben zes jaar jonger. Jij bent er altijd al geweest. Dat is altijd wel zo blijven Maar je wordt wel grijs. Net als jij. <tie> <tie> Hallo hoofdschatje. Kom eens hier. En geef mama eens een lekkere natte zoen. Oh no. Ik wil een lekkere natte zoen. Ja, ik, ik heb geen zin om je te kussen, uh, Martha. Waar blijven die mensen? Waar blijven die mensen die je hebt uitgenodigd? Die zijn nog even napraten met papi. Die komen zo. Hé, hey, waarom wil jij mij niet kussen? Uh, lieve. Als ik jou zou kussen, zou ik zo ontzettend opgewonden raken. Zo buiten mezelf, dan zou ik je hier ter plekke op het tapijt nemen. Yeah. En dan kwamen onze lieve gasten ineens binnenstappen. En wat zou jouw papje daar wel niet van zeggen? Oh, vuil zwijn! <tie> <tie> Schenk me nog maar eens bij, mina van me. Jezus, jij weet er wel weg mee hè? Ja, ik heb dorps! Jezus! Schat, ik drink jou onder drie tafels. Als ik moet, het maak je over mij geen zorgen. Lieverd, uh, jaren geleden heb ik jou daar al voor gelauwerd. Ik zou trouwens geen enkele prijs weten voor welke liederlijkheid dan ik ook. Ik als niet? jij echt bestond, dan liet ik me van je scheiden. Ja, zorg voorlopig eerst maar dat je niet omvalt. Ja, die mensen zijn jouw gasten, weet je nog? Ik zie jou niet. Ik heb jou al gezien. Als jij een coma raakt of moet kotsen of wat, ja, probeer ook je kleren aan te houden. Ik ken nauwelijks een walgelijker aanblik dan jij met een paar borrels nee. op... ...en je rok over je kop. En <laughs> Hé, kom even! Ik verheug je recht op mijn koop. Ga open doen. Doe zelf maar op. Ga open doen, ik krijg je nog wel. Jinje! Ik ga open doen. Oké, okay, schat, ik doe alles wat je zegt. Als je me niet. Als je me niet wat, als je me niet. Ik waarschuw je, Marta. Ja, je doet maar, doe die deur open. Je bent gewaarschuwd, Marta. Ja, ik weet het. Ga open doen, Oké, op. okay, schat. Je zegt het maar. Toch mooi dat mensen zich soms nog weten te gedragen vandaag de dag. Goed. Toch mooi dat sommige mensen niet zomaar meteen ergens komen binnenvallen, terwijl er iemand toch behoorlijk onbeschaamd staat te brullen dat ze welkom zijn. Hallo. Ah. Nou, dat wordt een gezellig nachtje, u hoort het wel. De klassieker van Edward Albeert uit 1962, Who's Afraid of Virginia Woolf. Over het koppel Martha en George, die teleurgesteld zijn in elkaar, in zichzelf, in het leven. En dat lekker op elkaar botvieren. Maar daaronder houden ze wel degelijk van elkaar. Ze drinken eindeloos veel, kwetsen elkaar voortdurend, liefst met publiek erbij. Zoals het jonge echtpaar Nick en Honey. Martha vertelt hoe ze aan George is gekomen. No, ja, Liefst weer je nog eventjes is, gewoon voor een dicht! Allebei! Goed. Nou, mami is vroeg gestorven en ik ben min of meer opgegroeid met papi. Ik ging natuurlijk wel naar school en zo, maar ik ben eigenlijk... Ja, opgegroeid met papi. En ik bewonderde die man. God, ik adoreerde hem. En nog steeds. En hij heeft ook... Ja... Hij is ook dol op mij. We hadden echt een band, begrijp je? ja. Echt ja. een band. En papi heeft de universiteit hier gemaakt. En die heeft hem gemaakt tot wat hij nu is. Het is zijn leven. Hij is de universiteit. Ja. Ja, weet jij hoe het er hier voor stond? Toen de universiteit door hem werd overgenomen. En hoe het er nu voor staat. Dat moet jij eens opzoeken. Ik heb erover gelezen. Arnhond, <lacht> Toen ik klaar was met mijn studie en zo... Toen kwam ik hier terug en toen deed ik niks. Ik was ook niet getrouwd. Ik was wel getrouwd geweest, als je dat zo mag noemen. Wel een week lang. Ja, een soort Lady Chatterley, dat huwelijk, als jullie dat nog wat zeggen. Ik zat op een internaat voor jonge meisjes. Tweedejaars, juffrouw Trut was de directrice. En ja, daar was een tuinman en die maaide het gras. De spieren naakt op zo'n groot apparaat. En manaaien, en manaaien. En mamaaien, en mamaaien. Afijn, daar werd een stokje voor gestoken meteen. Door de directrice en papi. Niet te verklaard. Belachelijk natuurlijk. Als eenmaal ingang is verleend, moet de loop zijn recht hebben. Afijn, ik werd weer opgelapt tot maagd. Ik kom niet terug en ik deed niks. Nou, ik zorgde voor papi. Ja, ik was een gastvrouw en dat vond ik leuk. Ja, dat vond ik heel leuk. Ik speelde de vrouw van de rector Magnificus. Ja, ja. Wat nou ja, ja. Wat weet jij nou helemaal, minnaar? En toen dacht ik ineens, weet je wat? Ik trouw met iemand van hier, van de universiteit. En dat was geen stomme gedachte. Papi heeft historisch besef, gevoel voor traditie, geschiedenis. En hij was altijd al op zoek. Hij wilde iemand opleiden om het van hem te kunnen overnemen. ...ooit als hij zou stoppen. Een opvolger, begrijp je? Ja. ja. Logisch toch? Als je iets hebt opgebouwd, wil je dat doorgeven. Een troon opvolger. En niet dat papi wilde dat die troon opvolger... ...per se met mij trouwde... ...maar ik wilde dat wel. <lacht> nou ja... De meeste van die mannen hier waren al getrouwd, natuurlijk. Tuurlijk! Net als jij, hondje. Net als jij, hondje. Maar, Daar was George! Jongens, daar hadden we George! Daar hebben we George met de jij wat zijn jullie aan het doen, Marco? Ja, kom eens, ik ben aan het vertellen. Kom erbij zitten, daar kan je wat van leren. Prima! Nou, daar ben je weer. Ja, wat je zegt. zie, kijk, schattig is hij weer. Dat zie ik, ja. Ja, waar was ik niet geweest? Ik, ben zo, blij. ik ben zo blij. Ja, oh ja, nee, daar was hij. Hij was jong, hij was intelligent... hij had een bos, mooie, volle krullen... het was eigenlijk best een lekker ding, ja. geloof het of niet? En een jonger dan jij. En een jonger dan ik. Ja, zes jaar. Zes jaar, maakt mij niet uit dus, George. Nou, daar was hij dan. Hij stapte met zijn heldere kijkers de geschiedenisfaculteit binnen. En weten jullie, wat ik toen deed... stomme trut die ik ben... ik viel op hem. Ach, oh, wat mooi. Ja, ja. ja, dat had je moeten zien... Ja, dat, dat was zo, ja. Eh, ze zat onder mijn raam, eh, in het gras, de hele nacht, jankend. Ik, ik, ik kon niet meer werken. Ik viel echt op hem op dat tijd. Maar zijn wezen heel uh, romantisch. Ja, dat ben ik, dus ik viel echt op hem. En het was ook zo handig. <lacht> mijn papi was op zoek naar iemand. die even zag kon overnemen als ho, hij ooit zou stoppen. Als hij toch van plan was om de... Om het mee op te houden... Ophouden, dus ik... Marta! Is er iets? Ik dacht dat je het over onze verloving wilde hebben. Ik wist niet dat je het ook nog over die andere kwestie ging hebben. Ja, dus... Dat zou ik niet doen als ik jou was. Maar dat ben jij niet. Je bent al loslippig geweest. Over wat? En als over je nou, wat? Als jij nou ook nog over de andere kwestie begint... Lieve Marta, ik waarschuw je, dan word ik heel erg boos. Oh ja? Echt? Ik waarschuw je. Jij wat? Ik waarschuw je. Ja, is dit echt nodig? Een gewaarschuwd mens telt voor twee. Hoe het ook zij, ik trouwde met de klootzak en ik zag het helemaal voor me. Hij zou het hier allemaal overnemen. Eerst zou hij de geschiedenisfaculteit overnemen en dan bij papi's emeritaat zou hij de hele universiteit overnemen. En zo had het moeten gaan. Word je niet boos, liever? Hallo? Zo had het moeten gaan, heel simpel. Papi leek het ook een goed idee, aanvankelijk, tot hij het een paar jaar had aangezien. Word je nog kwaaier, poepiedik. Hallo? Tot hij dus bij het bij had aangezien en ze begon af te vragen of het wel zo'n goed idee was. Dat Georgie Worsi het misschien niet in huis had, dat hij het niet in zich had. Ophou, -op, -op. hè? Het was niet strijdvaardig, het was meer een, een, een ja, een, een flop. Zo'n grote, dikke Hou flop. Oh, nou, ik hoop dat het een lege fles was. Eh? We kunnen ook niet permitteren dure drank te verspillen. Met dat salaris van jou. Met dat docenten salarisje van jou. Wat ik bedoel, je zou geen zak aan hem hebben bij bestuursdineetjes, fundraising. Als Geen enkele persoonlijkheid, hè, als je begrijpt wat ik bedoel. Nou ja, dat was voor papi. Zo'n teleurstelling, dat kan je je wel voorstellen. En daar zit ik nu. Met die Flop, Martijn. die geacht wordt iemand te zijn en niet een niemand te zijn. Een boekenwerk. en niemand nou, trots op ja. kan zijn. Nou, okay, die getrouwd okay, is bij okay. de dochter van de Magnificus okay. en geacht wordt iemand te zijn. Virginia, en niet de geschiedenis, Virginia, en wat geschiedenis. die er niet? en omdat hij een lul nee, die een leu is! En een grote dank aan de leu! Die beweegt van de universiteit! Hé, Van Virginia! Van Virginia, Die Is lekker echt! Prachtige rollen van allemaal, maar vooral Olga Zuiderhoek en Porgy Fransen. Nog een flartruzie, de spanningen lopen nu echt heel hoog op. Spelregeltje je mag op alles en iedereen in hakken. Maar laat niemand anders dat proberen, oh, nee. Stukken lenden. Maar lieve schat, ik deed dit alleen maar voor jou. Ik dacht, vindt ze leuk? Helemaal haar smaak. Bloedbaden, slachtingen. Ik dacht, wordt ze hitsig van? Komt ze met een klots de klotsende melonen hijgend naar me toe gerend. jij hebt die twee kapot gemaakt. Kom toch? Ik heb dat op, meen ik. En jij mag mij wel, terwijl de drank je oren uitkomt, de godganse avond zitten vernederen. Met stukken hakken. Een stukken rijken, dat mag allemaal wel, hè? Jij kan er tegen! Oh, nee, nee, nee. nee. <laughs> Ik kan er helemaal niet tegen. Jij kan nee. er tegen! Daarom ben jij met mij getrouwd! Oh, wat een gore leuk. Wist jij dat nog steeds niet? Al 23 jaar! Je bent ziek, je bent ziek, je bent ziek. Oh, nee, oh, oh je Weet je weet wie hier ziek is? Jij? dat zullen Sorry. we nog nee, wel eens zien, maar... Wie hier ziek, ziek, ziek, ziek jongen. Jij denkt hoor dat je het. lekker op Ik hoor je, ben, je niet. Namelijk. Ik luister niet. Nou, ik ben ik nog niet ik. klaar ik met je. Hoor. Ik maak jou af. Ik luister niet. Jij zult het nog betreuren dat je ooit levend uit die auto gekropen bent. Dit is nog maar het begin, lul! Ik denk dat ik jou laat opnemen. Wat? Ik denk dat ik jou laat opnemen. Ik krijg je nog wel. Weet je wat het is, Joyce? Weet je wat het eigenlijk is? Het is geknapt. Het is op, niet ik, het, alles, knap, afgelopen. Ja, kom op, Marta, kom, kom Nee, ik heb het kom, geprobeerd. Je, echt. Je, bent, je bent een monster. Nee, ik ben luidruchtig, ik ben bogevig, ik ben de je aan hier en uit. Even, wist ik wist niet, je, ben je bent het gewend, je bent op zin, je bent het drank, zeg maar, ik trap er niet meer in. Knap, het is geknapt. Vanavond, op feestje. Ik heb de hele avond aan je zitten kijken hoe je daar zat. Er zijn jonge jongens om je heen, kerels die het wel ooit zullen gaan maken. Ik heb naar je zitten kijken, George. Je was er niet! Toen is het geknapt, eindelijk. En ik ga het van de daken schreeuwen. Het kan me geen reet meer schelen. En jij zal nog raar staan te kijken als de bom echt barst. Ja, moet je zo letten wat er dan gebeurt? Is dat een dreigement? Dat is een dreigement. Kom op, joggie. Ja, pas jij maar op, Marta. Ik laat geen spaander van je heel. Daar heb jij de ballen niet voor. Totale oorlog? Totaal. Nou, uiteindelijk zal George haar klein krijgen... als hij al de fictie gedood heeft, alle façades heeft afgebroken... en Martha zelf gebroken op de rand van het toneel zit. Niets meer om zich achter te verbergen. En dan vraagt George, gaat het? En dat vond ik zo mooi, dat ontroerde mij het allermeest... Overigens was het meest verontrustende van die avond dat mijn dochter, die ik had meegesleept, het allemaal zo herkenbaar vond. En dat ik ook zo kon kijken als Olga Marta. Nou, niet doorvertellen hoor. Goed, ga dat zien in het prachtige Mar-Theater van Ome Joop. Ze spelen het stuk daar nog tot eind oktober. Rex van Beuningen, die hoort in de popmuziek meer dan wij, gewone stervelingen. Hè? Want Rex luistert verder en dieper, omdat hij als een mijnwerker... door de spelonken van de muziek uit de afgelopen halve eeuw doolt op zoek naar de herkomst van al die muzikale diamanten. Jan Emaus, die holt dan achter Rex aan en wil er niets van missen. Goedemorgen, Rex van Beuningen. Een hele goede morgen, Jan Heemans. Nou, Je hebt uh, weer een heleboel vinyl singeltjes uit de jaren nou, 60 en 70 ja, meegenomen. Ja, is alles nog wat. Ze wat zijn toch zo mooi allemaal. Moet je kijken die hoesjes nou, dat is schetterend. Deze wou ik er deze week uitpikken. Nou, dat is Exception. Exception, een exceptioneel bijzondere groep uit Nederland. Onder leiding van de gewaardeerde, alomgewaardeerde Rick van der Linden... Jij hebt dit nummer. Uh, daar heb je jarenlang onderzoek naar gedaan, hè? Ja, ja, ja. En ik kan nog niet gelijk verklappen wat, wat, hier, wat hier, wat voor een dwarsverband. Want daar hebben we het over. Ik hier uh, in heb opgeduikeld. Maar ik wou eigenlijk een, een stukje muziek, muziek van de jongens laten horen. Nou, graag. Klinkt wel lekker. ligt zo. Dit komt uit je eigen collectie. En Dit heb je ook gekocht zelf? Ja, zeker. Ja, zeker. Dit, dit is uh, Exception en het is een 45 nieuw, ik ben nog steeds gek van video. Maar er zitten hier in dit muziekstuk van Rick van der Linden ja, hele bijzondere thema's. En ik heb hier jaren research op gepleegd. En ik heb zomaar een vermoedend, zou ik maar zeggen. Hey, maar moet ik dat dan zo zien dat dat stuk de hele tijd maar, maar, maar door jouw hoofd bleef spoken? En dat je dan denkt: ik moet, ik moet op, op, een, op, op een bepaalde manier een dwarsverband kunnen leggen, iets met de herkomst kunnen doen. Ja, ik, ik heb daar heel hard op zitten knagen. Ja, ik, ik kan wel zeggen: 2,5 twee, jaar. En um, nou, eigenlijk vanaf het moment dat die het plaat kocht, ik denk: wat is dit? Wat is dit? Die direct van die lende die heeft dat? Ja, waar, waar heeft hij het vandaan? Waar haalt hij die mosterd vandaan, die gek? Daar, daar... Nou, la, laat nog een stukje horen. Het oh, is niet een goed stukje dit hè. We gaan even, we gaan even zoeken. Nou, Wat op, op, Ik al net. Kijk. Even zoeken. Kijk dit. Rex is even naar het goede stukje aan het zoeken. Dus. Heb je hem? Heb je hem? Ja. Even stil man. Nou. Let op. Dit is het hè. Kam maar. En jij, ja. doet, jij doet twee jaar research en wat was toen je conclusie? Ja, uh, ik uh, denk dat de Rik daar gewoon is gejat. Hè. We'll be Nou, ik vind het maar knap van Rex, hoor, dat hij dat eruit gehaald heeft. Goed, het parool is al sinds uh, eind juli bezig met een uh, hele leuke verkiezing. En we hebben net uh, een uur lang De Haag gehad, uh, geboortestad maar waar ik nu woon, dat is Amsterdam. En ze zijn op zoek daar bij het parool naar het ultieme lijflied van Amsterdam. Schrijver en journalist Paul Arnoldussen die heeft voor het parool een, een mooie verkiezing op touw gezet. Wat is het ultieme lijflied? En vanaf eind juli geeft hij wekelijks tien liederen op, he, geordend via verschillende thema's. Dus Ode aan Amsterdam, of De Jordaan, of plekken in Amsterdam, of buitenlanders over Amsterdam, Joodse Amsterdammers, narigheid, enzovoort. Enzovoort. Nou, en daar worden, werden wekelijks door de lezers twee liedjes uitgekozen. Die gaan dan mee naar de grote slotmanifestatie in Carré op 14 november. En de laatste tien liedjes staan deze week in de krant. En daar rollen dan 5 oktober weer twee favorieten uit. En vanaf die dag, dus vanaf 5 oktober... kan je stemmen op het uh, favoriete, wat het favoriete lied moet worden. Dus tussen die twintig uh, die nu overgebleven zijn. En in de Nacht van het Goede Leven op Radio 1... Uh, zijn in de Nacht van 9 op 10 oktober... ga ik al die twintig favorieten nog eens een keertje laten horen, zodat ook de luisteraars... overal in Nederland kunnen meestemmen. En die stembus die zal daarom eh, speciaal voor ons een, een, een nachtje langer open blijven... namelijk tot tien eh, uur ochtends op 10 oktober. Nou, um, Dus dan moet je volgende week luisteren. Je kan ook op de site kijken hoor, van Parool, want daar, daar zijn ze ook allemaal. Dat is echt een hele uitgebreide site. En uh, ik dacht vannacht laat ik een aantal uh, verliezers horen. Dus eeuwig zonde, van die liedjes die niet uitgekozen zijn. Zijn ook allemaal de moeite waard. Overigens moet ik ook even zeggen, uh, het is niet alleen Paul Arnoldersen... maar het is ook Maarten Eilander. Hij was uh, jarenlang superarchivaris bij het Theaterinstituut. Want uh, uit zijn archief komen alle liedjes nu.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 Ik leefde heel sober. Ik kwam in een moeilijke tijd. Het was op de 8e oktober. De oude vader. De toplijst voor de ACO Literatuurprijs is bekend. Hè? Uh, de voorzitter Ernst Hiersbalin. God, kan die man ook lezen? Nee hoor, Die, uh, die heeft de zes titels uh, bekendgemaakt. Ik heb er drie van gelezen. Deze heb ik niet gelezen. Jeroen Brouwers, Bittere Bloemen. Ik word al heel melancholiek van die man, dat kan ik niet tegen. Marente de Moor heb ik niet gelezen. De Nederlandse Maagd. Marja Pruijs heb ik ook niet gelezen. Kus me, straf me. Maar deze heb ik wel gelezen. Peter Buwalda, Bonita uh, Avenue. Vond ik een erg goed boek. Ja, vond ik echt mijn plezier gelezen. Maar uh, P.F. Thomezen, de weldoener, heb ik uh, geluisterd als luisterboek. Vond ik ook wel een raar boek, maar wel boeiend. Maar het beste boek ja, moet voor mij winnen, hoor. Dat is toch weer Arnold Grunberg, Huid en Haar. Wat een fantastisch boek. Nou goed, dat wou ik even gezegd hebben. En nu gaan we gauw door met uh, het mysterie van Emily. Want uh, als u we wilt weten wie er wint, dan moeten we wachten tot 31 oktober... want dan wordt dat bekendgemaakt, hè. Uh, u weet het. Uh, Jan Emoos heeft een mooie tekst geschreven over iets of iemand... en u moet draaien wie of wat het is. En dan kunt u knijpkatten winnen. Drie, twee of één. Het ligt eraan. Wanneer u het weet na het eerste, tweede of derde fragment. En ik zou zeggen, kom maar op, hier is het eerste fragment. Als een Nederlander ergens goed in is... dan zeggen we niet dat hij of zij ergens goed in is. Daar houden wij niet van. We zeggen dan veel liever dat die persoon lijkt op een buitenlands voorbeeld. He, daarmee schuren we alle glans van iemands talent af. Want het gaat gewoon om de Nederlandse Jack Nicholson of de Nederlandse Obama of nou ja, zoiets. Wij maken in dit opzicht een uitzondering voor onze voetballers. Die lijken nergens op. Maar goed, leuk is het niet om door te moeten gaan voor een kopietje van iets buitenlands als u denkt te weten 0800 1121 1 het oh, jij draait wel. Wat ga je draaien? Dat moet ik toch herkennen? Ja, deze is leuk. Mammies dansen. Baby, vraag niet naar je moeder. Baby, huil maar niet. Moeder heeft haar dagelijks pratje. Papi, lief, zit bij je bedje. En die zal wel liedjes zingen voor zijn kleine zoon. mami houdt meer van de banjo en de saxofoon. Mommy, Stans baby wees maar stil. Mami is naar raggetty. Oei. Mami is aan haar twintigste bloes. Papi geeft je droge ponen. Mami is aan Charleston. En Mami gaat met de jongens van de band. Papi blijft thuis bij Vl als het thuis komt, afternoonen, krijg je fijne cocktailzoenen. Mami is dansen, lief kind. Duitsland is nu een republiek. Mami is dansen. Viel van de een in de andere kliek. Mami is dansen. Europa tot het hemd geplukt. Wordt van weg uit elkaar gerukt. De volkenbond werd doodgedrukt. Mami is dansen. Mami. Is dat baby huil maar niet? Mami is naar haar reserve vol Papi zit zonder cent in zijn zak. Maar daar mag hij niet omtoe. Mami moest zich laten bobben. Mami verrookt een tientje op een dag. Papi een pijp als het mag. Maar doet aan. Slanke lijn, paar mag kinder je vrouw zijn. Mami is dansen mijn kind. Werkloosheid en honger schijnt. Mami is dansen. Handen en industrie verkwijnt. Mami is dansen. Russen en Chinezen gaan dreigend op Europa aan. List de reeds de Javan. Mami is dansen. Baby huil niet om je moeder. Doe niet ouderwets. Om jou mag ze niet ontberen. Mami is aan het leren. Het seizoen is weer begonnen, stil dus poppedijn Mami moet voor haar prestige zwingerapig zijn Slaap maar kindje, kindje slaap, Mami is dansen Vader is een grote aap, Mami is dansen Pa vecht straks voor het plekje grond, waar in tijd een wieg op stond Mami fokst en slingert rond, Mami is dansen Dansen. Ja, dat was Adele Bloemendaal, een lied van Louis David uit 1927. Het woord Amsterdam komt er niet in voor, maar het hoort toch bij die stad, nietwaar? Aan de telefoon, Sikko, Goedenacht, Sikko. Goedenacht, net als vorige week, hè? Ja. Ja, maar nu zijn we met de kerstmannetjes bezig. Oh. Een half miljoen. Een half miljoen kerstmannetjes. Ja. ja we zouden... Allemaal in zakjes, met tien in een zakje. Ja. Hoe is, hoe, is, hoe is het met de liefde nu? Slecht. Oh. Nou ja, goed, de eerste is uit, de tweede ben ik mee bezig op te bouwen, hè? Ja. En dat gaat heel langzaam, stapje voor stapje. Zij moeten aan winnen, dat ze weer een partner, heeft. ik moet er weer aan winnen. Oké. Okay. Ja, en dat gaat heel langzaam. Oké, okay. nou, je heel moet het langzaam. ook niet overhaasten. Doe het maar rustig aan. Ja, dat moet zeker, ja. Hè? Want heel dat is zonde, toch? Als je, misschien eh, ontstaat er wel iets moois, maar het moet groeien. Het moet zeker groeien, ja. Okay. En helaas kan ze vandaag niet mee naar Leidse 3 oktober. Oh, wat jammer. Ja, we hebben nog eind de kermis gehad vier dagen. Ja. En vandaag is het uh, vannacht om uh, 3 of 4 oktober groot vuurwerk. Oh, en dat is al geweest? Nee, dat gebeurt vandaag dus. Oh, het is, oh, van het is nu vandaag de derde. Want het is toch, uh, wat is nou de officiële dag? 3 oktober? 3 oktober is de echte dag, ja. Okay. Maar het begint al een week van tevoren hoor. Ja, nou, precies. wij bezoeken en weet ik wat allemaal. Kernens is vrijdag begonnen. Ja. En dat gaat vandaag door. Straks, om 9 uur begint het weer. Ja. Dan glijd je uit over de palingvellen en de druivenschillen. Hé, hey, en is, de, is, is, is heel uh, Leiden ook. Uh, zijn de winkels dicht en iedereen, niemand hoeft te werken? Nou, laat ik zo zeggen, een groot gedeelte van de winkels is dicht. Maar de grootste super voor wie wij dus werken. en waar wij orders binnengehaald hebben. Appie Heijn, mag je dat wel zeggen. Ja. die is gewoon open. Oh ja, en de universiteit is wel dicht. Want ik heb die me... is dicht, ja. Ja, niet te geloven. Nou goed. Goed, weer een mooie optocht straks. Nou, leuk. Ik ga door de binnenstad en de hele binnenstad. Ja, je moet, je moet dadelijk dan wel gaan slapen, ziek, hoor. Anders ben je morgen kan je, kan je niet uit je ogen kijken. Nou, laat ik zo zeggen. Ik heb uh, weinig slaap nodig. Ik ga om tien uur naar bed. En dan, ligt, dan slaap ik tot twee uur, half drie. En dan zet ik de radio aan met naar Adeline. Op de afdeling te jong. En <laughs> okay. dan bel ik even op als het eruit komt. Nou goed, Sikko, ik ga, ik ga door. Want je moet even zeggen wie je denkt dat het is. Ik denk dat het best gesnijd nee, is. Nee, is, is helemaal fout. Slaat ja, het helemaal nergens op. op. Okay. Dat is ook niet erg. Bedankt dat je me gehoord hebt. <laughs> <laughs> Oké. Okay. Hé hey, Sikko, nacht en veel plezier vandaag. Dank Goed, uh, we gaan het volgende fragment lezen. Ik heb het telefoonnummer helemaal niet gezegd. 0800-1121, gratis nummer, kan je bellen. En hier komt het tweede fragment. Als we, de carrière, als we die carrière tegen het licht houden... dan kunnen we toch op zijn minst veelzijdigheid constateren. Als een goed gevoel voor de tijdgeest... Uh, en een goed gevoel voor die tijdgeest. Elke decennium weer wat anders. Soms acteren als extra bezigheid. Altijd in zee met partners. Die voor op z'n minst aardig, maar soms ook heel goed materiaal zorgden. Hard werken. Tot in de puntjes verzorgde producten afleveren. Je kunt er van alles van vinden. Maar er is een heel aardig oeuvre neergezet. Dat is ook regelmatig beloond met allerlei prijzen. Nou. Stink te weten, 0800-1121. En eh, ik ga weer zo'n... Eh... Oh ja, dit, dit is toch zonde dat dit niet door is. Dit moet toch eigenlijk door. Hè? Johnny Jordaan. Een dikke tannessie gaat er altijd in. Een dikke tannessie maakt je blij zien.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 Dat witte spul krijg je van een cadeau. En ook die Deense aquafiet, die drink ik van m'n leven niet. In plaats van vodka. tot in die zin. Een pieke een pieke een pieke thanesie, dit gaat er altijd in. Een pieke gaat er altijd in. Een piketanessie mag je blijven zien Ik heb geen trek in zo'n Franse vernauw Dat witte spul krijg je van me cadeau En ook die Deense aardgewaadvier Die drink ik van me leven niet In plaats van vodka of een lycée Een piketanessie, een piketanessie Een piketanessie, dat gaat er altijd in Krijgen we nou? Geen bellers. Luister, zou alleen Sikko luisteren vannacht. Dat zou kunnen natuurlijk, hè. Het is me toch wat. Ja, zo moeilijk is hij toch niet. Nou, dit wordt een, dit wordt een weggevertje. Nou. Komt het de derde fragment, kan je nog één knijpkat winnen? En bel me, Of als je het niet weet. Goed. En wat gebeurt er? Heel gniffelend Nederland stort zich op allerlei privébesonjes bij zijn scheiding. En hij begaat de fout te denken dat die foute blaadjes, altijd behulpzaam geweest in zijn carrière, dat die foute blaadjes hem wel zullen helpen. Ja, dat deden ze. De stront in. Toch een beetje lullig, hè, voor de Nederlandse Cliff Richard, die zo graag de Nederlandse Elvis wilde zijn. Uiteindelijk is hij zichzelf geworden door in 2010 in Amerika een album op te nemen onder leiding van Daniel Loewes. Hij is bijna 69. En eindelijk zichzelf. En binnenkort weer vader, geloof ik. 0800-1121. Nou, het is een eitje. Het is een eitje. Bellen. En dan ga ik luisteren. We gaan even door met die afgekeurde gevalletjes van de lijflied van Amsterdam. Ja, deze. Ja, Bob Scholte, 1935. Zich de golfjes van de Amstel mengen met de deining van het ei. Waar het karajon der westertoren twikkelen door de lucht zo klaar en blij Waar ik eens gespeeld heb met mijn makers, waar ik ben geworden wat ik ben Dat ja, dat is de mooiste stad die ik op de wereld krijg Er is nou niks wat ook maar even aan je tippen kan, Amsterdam. Of je dwendt en keert, er is maar één groot molken Amsterdam. Wie aan jouw boezem werd geboren, wordt van ontroering, koud en klam, bij het woordje Amsterdam. Nou niks wat ook maar even aan je tippen kan Amsterdam o, Of je het wendt en keert Er is maar één groot moeke Amsterdam Wie aan je boezem werd geboren Wordt van ontroering, koud en klam Bij het woordje Amsterdam De werd geboren, van ontroering, kot en klam, Met het woordje aan Er zaten rare geluidjes in, uh, in dat uh, geluidsvaaltje van Maarten Eilanden? Maakt niet uit. Goed, uh, aan de telefoon, Nick. Goedenacht, Nick. Ja, goedenacht. En uh, hoe komt het dat jij nog niet in bed ligt? Nou, ik ben onderweg naar mijn bed. Ik ben klaar met mijn werk. Wat, dus, heb, uh... je, wat heb je gedaan? Ik heb uh, bij allebei boeren melk opgehaald. Oh, oké. Okay. En uh, naar de fabriek gebracht of wat? Juist. Uh, heel goed. En, ehm. Uh, en, oh ja, ja, ja, ja. En dan ga je lekker slapen. En dan wanneer moet je weer op? Uh, morgenochtend om een uurtje of tien. Ah, oh, oké. Okay. Dus dat, uh... Dus ik kan lekker een, paar uurtjes, een paar uurtjes rust. Nou, heel goed. Zeg, ik, ik, zie dat jij, ik zie wie jij denkt dat het is. Maar ik heb nog een beller. En die wil ik even ja. praten. Want jullie, jullie denken allebei hetzelfde. En omdat de vorige, vorige niet gebeld heeft. Uh, ik ga eventjes aan, uh, met Willem praten. Blijf aan de lijn, Nick. Willem? doe ik. Ja, hallo. Ja, goedendag Willem. Dag ben jij, Adeline. Ben, ben je gewoon lekker thuis? Jij? Of zit hey, je... ik ben thuis. ja. Ik lig in mijn bed uh, naar de radio te luisteren. Je bent een slechte slaper. Eh... Uh... Nou, ik luister altijd naar uh, Radio 1 uh, s'nachts. En uh, uh, vooral naar jouw programma. Ah, oh, leuk. Hartstikke leuk. Ja. En wat heb je vandaag gedaan? Iets leuks? Uh, nou, eigenlijk weinig. Gewoon een beetje in de zon gelegen, of niet? Nee, dat niet. Uh, gewoon thuis gebleven. En een beetje uh, uh, ook naar de radio geluisterd, naar Radio 1. Naar de actualiteiten en. Uh, ja, en uh, wat tv gekeken. En. Uh, uh, daarna dus. Uh, of uh, s'avonds. Uh, eerst naar Jan. Maar het valt af en toe een beetje tegen. Ja, wie is die andere Jan? En, uh, We... Ja, er is nu een andere Jan in jou. Ja, en wie ja. is dat? Want ik, ik viel er even. Ik heb een half uurtje toe, hier naartoe geluisterd. Maar wie is die andere man Jan? Weet je dat? Uh, nee, maar ik heb het uh, idee dat ze uh, iedere keer. Uh, en nu uh, een, een andere jan nemen. Oh ja, ja, ja. Nou, ik hoorde ze over, over seksverslaving. En toen was, was Jan Roos. Nou ja, goed. Ja, ja maar Dat was minder, over... was minder. Ja, hij kan leuker. Huh? Het, ging over, het ging over verslaving in het algemeen. Ja. Nou goed. Ja, het doet er niet toe. Uh, lieve heren, uh, Nico en uh, Willem. Uh, jullie hebben allebei dezelfde naam gezegd. Uh, zeg het maar ja. tegelijkertijd nu. Girl de Nick, hoorde je? Ik hoorde Nick niet. Rob nee, ja, nee, Rob de Nijs. Oké, okay, ja, goed. Nou, ja. ja. <laughs> hebben jullie allebei een knijpkat gewonnen, want het was hartstikke goed. Ja, ja, ja dankjewel. Ja, dus uh, nou, blijf even aan de lijnen noteert uh, uh, mijn nieuwe regisseur Vincent Krom jullie adressen. En dan uh, stuur we zo'n ding op, ja? Ja, bedankt. Hey, bedankt voor het meedoen. Doeg! Hup, hoi. Dag Dag. We gaan even Amsterdam swingen, maar dan wel met de Big John Russell. John Russell. Nou, dat was even een iets ander, een lekker een ander geluid uh, dan uh, die uh, echte, uh, beetje Jordaanachtige meuk, et cetera. Maar goed, uh, ik vind dit nummer ook fantastisch. Uh, dit is van uh, de toppers van de Amsterdamse uh, Klesmar Band. En uh, bandleider uh, uh, Job Gaaies, die persifleert en rijgt hier uh, zoveel mogelijk termen uit het uh, Jiddisch Amsterdam aan elkaar. Ik hou heel veel van koffie, drink de Shabbas wijn Eet vis, maar nooit eet ik geen zwijn. Ik ga dan naar de markt Haal kip voor in de soep Voer de Joodse handel, oi, ik voel me goed Die schikste is wel mooi Heel goed toch voor een gooi, maar een voor mijn abieke zoals hij zijn zij Ik ga dan naar de school, trek een grote schmoel, smijgel met een bijgel Begrijp wat ik bedoel, toch zie je mij wel leren, gehele de tora Ontwikkel en verwikkel mezelf als een Een s'avonds aan de koning doorweer, schikker word ik dan, ik voel me Heel gezond als ik geziet in Amsterdam. Ah, ah, ah. Snoge is een groppe, ik trek hard aan de bel. Mijn jatten zijn zo koud, de hele dag geshout. Tonnetjes met pekelharing en veel zout. De mispogen is compleet en daarmee gelijk het drama. Roddels heen en weer, ik zit op de kezenkoegen neer. Jongetjes met pijes, rebbers met een baard. Ongens met fruitschalen en meisjes met een taart De kalle heeft de gozer aan de haak geslagen Als ze zijn getrouwd, dan begint dat snelle klagen Zeg Mosje, die lever is niet koosje En zag je dat je pak gestreken is voor de van vanmorgen En haal dat toch eens op met het snorren rond het plein Je weet dat ik met Pezeg in Jeruzalem wil zijn Maar eigenlijk heb ik geen Ragmonis met die man Want hij leeft als een gelukkige gaziet in Amsterdam hey! Hey!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 Blijven kijken naar jouw Amsterdam, je verras me in ieder seizoen. Zomers een sloerie, winters een maat, in het voorjaar dan bloosje van groen. Maar het mooiste is je herfst, als je goud en gekleurd en de zon breekt de mist op het zij. Dan kan ik wel janken, het is al gebeurd.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 nog steeds heb ik je streken niet door. In zoveel gezien, en nog zoveel opkomst, en zoveel gingen me voor. Je draagt al je even met trots en gemak, je bent mijn geheugen van steen. Elke stap die ik zette, elke vriend die ik sprak, elke liefde die kwam mee. You can't blijven.